10 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De brand in Maastricht, waarbij vannacht twee kinderen om het leven kwamen... is ontstaan in een frituurpan, dat zegt het openbaar ministerie. Bij de brand kwamen twee jongens van drie en vijf jaar om het leven. Hun moeder raakte gewond. Het is nog niet duidelijk of de brand een ongeluk was. Het OM zegt dat alle mogelijke scenario's worden onderzocht. De vader van de omgekomen kinderen is aangehouden. Tegen hem was zaterdag aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling. Neuroloog Janssen Steur mag gewoon in het buitenland werken... terwijl er in Nederland een strafzaak tegen hem loopt. Volgens justitie mag hij hier nu niet werken... en justitie gaat niet over wat Janssen Steur in het buitenland doet. Vandaag maakte het OM in Duitsland bekend dat er een vooronderzoek loopt... naar de omstreden Nederlandse arts. Dat onderzoek richt zich op een ingreep die hij verrichtte in een ziekenhuis in Heilbron. Na die ingreep traden er complicaties op bij de patiënt. Inmiddels is ook bekend dat hij in Heilbron kon werken... omdat hij in het bezit was van een Nederlandse verklaring van geen bezwaar. Wie die verklaring heeft afgegeven, is nog niet duidelijk. Het Shell-boorplatform Kuluk, dat bij Alaska was vastgelopen... is na een tocht van 80 kilometer veilig aangekomen in een haven. Tijdens het slepen is er geen olie gelekt. In de haven in Alaska zal het platform van 28.000 ton worden onderzocht op schade... De kolk liep vast op nieuwjaarsdag nadat hij tijdens een storm was losgeraakt. Italiaanse wetenschappers hebben een geneesmiddel ontdekt... dat meer dan 2000 jaar oud is. Het is een klompje hard geworden oogzalf... en werd jaren geleden gevonden in een scheepswrak. Onderzoekers van de Universiteit van Pisa zeggen dat het medicijn... bestond uit onder meer zink, zetmeel en plantenresten. Het weer, bewolkt en vooral in het noorden soms wat lichte regen... Morgen opnieuw bewolkt en wat motregen. voor dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Ah, we hebben verkeersinformatie. Na een ongeluk is de A7 dicht. Zaandam richting Den Oever tussen Hoorn en Horn-Noord. Het verkeer kan omrijden via de A9. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.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 Zet uw klus op nldoet.nl, dan kunnen vrijwilligers er op 15 of 16 maart mee aan de slag. Doe mee met NL Doet van het Oranje Fonds. Langs de lijn met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. In 2007 begon honkbaler Rick van der Hurk aan een prachtig Amerikaans avontuur. Vorige week kwam daar een einde aan en nu gaat de Brabant er verder in Zuid-Korea. Maar wel met het doel om terug te keren. Ja, ik wil natuurlijk wel doorontwikkelen. Nou, dat kan ook in Korea, dat kan ook in Japan. En eh, ja, dan uiteindelijk misschien weer terug in de Major Leagues. En ja, daar gaat het eh, uiteindelijk toch om. Doet hij het nou of doet hij het niet? Dat is de vraag waar de hele wielerwereld mee zit. Gaat Lance Armstrong een bekentenis afleggen over zijn dopinggebruik? Het zou bijzonder zijn, want de oud-wielrenner heeft altijd volgehouden dat hij niks gebruikte, Ook onder ede. How many times have I said I'm just trying to make sure your testimony is clear. Well, if it can't be any clearer, I've never taken drugs. Then incidents like that could never have happened. Okay. andere woorden, hij uh, zegt: uh, hoe duidelijk is het? Ik heb nooit gebruikt. En nu toch die twijfel. Over de achtergronden van zo'n eventuele bekentenis praten we straks met Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht. Afgelopen weekend werd Jorien Termors overtuigend Nederlands kampioen bij het shorttrack. Een week eerder veroverden dus ze ook al de nationale titel bij het lange baan schaatsen. En dat maakte indruk. Laten we haar maar de Nederlandse Sorry Davis noemen. Overgestapt uit het shorttrack. En Furore maken het nu op de lange baan. 33-2. publiek heeft het in de gaten dat dat verschil met de tijd van Wust alleen maar minder en minder en minder gaat worden. Heeft Amorst het short -track op de kaart gezet? En hoe kan de sport van deze nieuwe schaatsgeld profiteren? Daarover gaan we straks praten met onder meer de coach van tweevoudige kampioenen, namelijk Jeroen Otter. En wat we verder doen, we kijken vooruit naar de spelen van volgend jaar. Dat doen we met Joske Leconte. Zij is skeleton. Uh... Rijdster, Zij ze doet in ieder geval een skeleton. je heb geen sportster. Ja, dat is nog mooier. En hij is mee kamphuis. Zij zit in een bob. Skeletonster dus en bob uh, Sleester. Daar gaan we over praten. En dat allemaal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Ik denk soms dat de dingen niet staan... en onze voortreffelijke redacteur en eindredacteur... hebben het gewoon allemaal keurig voor me opgeschreven. En toch gaat het er mist in. Maar dit niet. Want het was voor Lionel Messi alweer de vierde keer op een rij... dat hij wereldvoetballer van het jaar werd. Op een gala in Zürich van de Wereldvoetbalbond. De FIFA werd dat eerder vanavond zo bekendgemaakt. Lionel Messi... Ja, er werd heel vaak al over gesproken, hè? over Messi en hoe kan het nou en moet hij het weer worden. Nou ja, hij scoorde in 2012 maar liefst 91 keer en klopte in de verkiezings- en Andres Iniesta en Real Madrid-speler Cristiano Ronaldo. Aan de telefoon Edwin Winkels, goedenavond, onze correspondent in Spanje. Goedenavond Jack. Edwin, er is heel veel over gesproken. Hè? Uh, Messi wel of geen terechte winnaar. Ik geloof dat we daar niet zo heel lang over hoeven hebben. Nee, ik denk niet. Je zei de cijfers al. En, en uh, ja, je kan het echt vinden of niet, maar het zijn uiteindelijk zijn botscoaches van alle fiverlanders en de aanvoerders. En college journalisten die stemmen? En in principe zijn het toch allemaal mensen die er verstand van hebben. En uh, ja, zij kiezen de beste te midden van hun. En, en, en als je die doelpunten ziet... En hoeveel, ja, Barcelona wordt dus geen kampioenschap bijvoorbeeld. Maar dit is een individuele prijs van hoe een voetballer uh, het seizoen of het jaar heeft doorgebracht. Ja, en heeft Messi het toch weer, zeker het einde van het seizoen, misschien de eerste helft niet zo... maar zeker het tweede helft, zeg maar het nieuwe seizoen, tweede helft van het jaar... heeft hij er ver en ver bovenuit gestoken weer... Ja, hij kreeg 41,16% van de stemmen. Ronaldo 23 en een breuk. En Iniesta 10, bijna zeg maar 11%. Procent. Ik zag ook coaches die hadden bijvoorbeeld gestemd op... dat vond ik wel heel opvallend, de Duitse bondscoach Leu... had euziel gekozen, kortom, hij moet wat. Maar er werd, er werd ook heel vaak gesproken over het feit van... ja, is Ronaldo nu niet een keer aan de beurt? Kan je je daarin vinden? Nou, Ronaldo heeft een keer gewonnen in 2008. Ja, maar al een aantal jaren dus niet, hè? Nee, maar ja, die, die, de Ronaldo heeft, heeft last. En dat is wel meer sporters in verschillende sporten overkomen. Uh, van de, de beste tweede zijn, als je dat in het voetbal ook al kan meten. Maar we, we kennen het uit het wielrennen bijvoorbeeld, uit de atletiek. Dat, dat, dat toevallig net eentje iets beter is dan jij. En de, dus je heel vaak tweede wordt. En uh, inderdaad, hij heeft Raymond Witt mede naar, naar het landskampioenschap geholpen. Maar in de Champions League had Real toch weer niks gedaan afgelopen jaar. En uh, met Portugal het EK niet kunnen winnen. Dus ja, dan, dan gaan de mensen toch waarschijnlijk voor die individuele kwaliteiten. En, en, en die zijn bij Messi zo ongelooflijk groot. We zeggen allemaal over eens dat het de beste is. En dus die, ja, Het is niet meer dan logisch rijden de eerste voetballer ter wereld is. Dus die, die vier keer op rij die, die gouden bal wint. Ja, want een aantal met drie keer, hè? onder meer twee Nederlanders, Kruijven van Barsten. Ja. Eh, het unieke komt nu ook naar voren in verkiezingen. Uiteindelijk eh, drijft hij helemaal boven. Ja, en misschien, ik denk, ik denk nog unieker vond ik, het applaus wat je net hoorde op het einde, dat duurde echt meer dan een minuut. En dat eindigde met, met, met die enorme zaal van, van allemaal mensen uit het voetbal, van de FIFA... Uh, een staande ovatie, alsof het al eigenlijk een prijs voor zijn hele carrière was. Van, nou, dit is, de, dat weet ze met de FIFA natuurlijk ook wel, een heel voetbal. Dit is toch de man, de jonge eigenlijk, 25 was, uh, die, die het voetbal uh, zo, zo ook naar buiten toe enorm uithangbord is, een fantastisch beeld geeft. Uh, wel ongelooflijk verlegen, hij kwam weer niet uit zijn woorden nee. uh, toen hij zijn toestraatje moest houden. Hij had ook een, uh, een jasje wat hij volgens mij nog nooit zelf uh, uit een rek zou hebben gepakt. Nee, maar hij zei gewoon dat hij iets anders wilde doen. We yes. weten niet wie hem geadviseerd heeft of zo. Maar uh, hij bedenkte da bedankte dat wel in Dat dacht hij nog aan. Vorig jaar niet eens. Hij bedankte zijn ploeggenoten. Maar hij vergat dit keer bijvoorbeeld zijn, uh, de coach te bedanken. Dat deed hij na afloop uh, toen Overbars. Hij zei zo, ja. Hij is de grootste prijs die wij kunnen krijgen... is dat Tito Villanova, die van, van kanker gesteld... dat hij gewoon weer op de, op de bank zit. Ja, hij is van onberispelijk gedrag. Ook dat telt natuurlijk mee, maar zijn kwaliteiten staan uh, buiten kijf. Even eens nog kijken naar uh, Sneijder en Van Gaal. Uh, de twee Nederlanders die ook uh, hun stemmen uitgebracht hebben. Uh, hadden die ook Messi op één? Nee. Uh, nou, het was Van Gaal wel. Uh, van Gaal had, uh, als even een ons Messi, daarna Ronaldo en daarna Falcao... van, van Atletico Madrid, ja. de, de topscorer. En Wesley Stijder die koos duidelijk wel voor, voor, voor een maatje van, uit Oranje. Nummer 1 van Persie. Nummer 2 Messi. En uh, nummer 3 Ronaldo. Stijder was niet de enige. Ook de aanvoerder van Estland. En een journalist uit Granada hadden van Persie als hun nummer 1. En, en uh, uiteindelijk. Uh, ik zag. Uh, alle stemmen kwamen net door. Uh, uiteindelijk heeft de Rommel van Persie 1,45% van de stemmen gehaald. Daarmee werd hij wel negende van de wereld. En eindigde hij net voor Ibrahimovic. Oké. Okay. Edwin, dank je wel. <tied> Please, Liz Taylor is not a star And even Lana Turner's my heart, something he can't. I'm you Dus lekker zo'n staand einde, niet zo'n vele oudje. Met Nina Simone hadden we een oudje te pakken, maar baby just cares for me. Zes jaar lang speelde Rick van der Hurk in het welhalve van het honkbal in de Amerikaanse Major League. Aan het avontuur kwam vorige week een einde toen zijn contract bij de Pittsburgh Pirates werd ontbonden. De Brab Brabant kon zijn carrière voortzetten in Zuid-Korea en tekende daarom een contract bij de Samsung Lions. Edwin Peek vroeg: wat is dat nou precies voor een club? Grote club. Uh, Korea, een van de populairste clubs. Laatste twee jaar kampioen geworden. Dus uh, ja, mooie uitdaging. Waarom Zuid-Korea? Ja, ik kreeg ongeveer twee maanden geleden kreeg te horen dat de Pirates uh, een optie uh, vonden om mijn contract te verkopen uh, aan, andere, aan andere clubs in Azië. Er waren een aantal interesses vanuit Japan, maar ook vanuit Zuid-Korea. En uh, uiteindelijk uh, ja, zijn ze eruit gekomen met Samsung Lions. En ja, dan is het aan mij of ik daarmee uh, akkoord ga. En dat, uh, daar ben ik met de club ook uitgekomen en uh, dus akkoord. Hoe gaat het dan in zijn werk? Uh, komt de Pirates naar jou toe of uh, gaat jouw zaakwaarnemer naar de Pirates toe? Nee, um... Twee maanden geleden uh, werd, dus, werd dus bekend dat veel teams uit Japan en Korea uh, die hebben contact opgenomen met de Pirates. Uiteindelijk hebben ze, uh, ja, hebben ze wel gezegd van oké, okay, we willen hem niet zomaar wegdoen, uh, maar de optie om hem te verkopen zit er wel in. Nou, dat krijg ik dan te horen. Uh, dan weet ik ook dat de club ja, het met mij misschien ook niet, uh, dat ik niet als prioriteit wordt gezien. En, ja, dan uh, moet je toch gaan nadenken uh, over, je, over je toekomst. En, nou, toen uh, ja, kwam dus dit op mijn pad en uh, heb ik uiteindelijk gekozen om uh, voor de Samsung Lions te gaan spelen. Is dat dan een teleurstelling als je zo'n gesprek hebt met de Pirates? Nee, absoluut niet. Ik heb een geweldig jaar gehad daar. Ik uh, moet ook zeggen dat ik een, dat ik een geweldige organisatie vind. Uh, alleen weet ik hoe het, hoe het daar aan toe gaat. En ik ben nu zes jaar, zit ik er nu, nu net tussenin. Ik heb, de laatste zes jaar kom ik ook uit het hoogste niveau, maar word ik ook regelmatig toch teruggezet naar het tweede. En uh, ja, ik wil toch een, een stapje hoger doen. En Korea is uh, toch een stapje hoger dan een tweede. Misschien nog niet het niveau van, uh, van de Major League in, in Amerika. Maar ja, toch een, een klein stapje vooruit. En dan, uh, als je dan zo door kan ontwikkelen... dan, uh, dan neem ik dat kleine stapje vooruit. En uh, ja, probeer ik uiteindelijk toch nog weer terug te keren in de Major League. Ja, want is dat uiteindelijk toch zeg maar, die u bocht constructie die we, die we moeten zien in deze stap naar Zuid-Korea toe? Ja, natuurlijk. Uh, ik, bedoel, ik, ik sluit het boek Major League Base wel absoluut niet, uh, niet dicht. Maar uh, ja, ik, wil, ik wil wel hoger... Op. Eh, wat ik al zei, nou, zes jaar op het, in de tweede kom ik uit en ja, daar heb ik wel laten zien wat ik nu, wat ik nu kan. En ja, als ik dan nog steeds niet gezien word als prioriteit, want, ja, dan wil je toch uh, kijken naar andere opties. En ja, dan uh, vind ik dit een, een hele mooie kans voor mij. Uh, ja, je gaat nu een stap maken naar, uh, naar een ander land toe, uh, niet meer Amerika. Kijk je dan ook al een beetje terug en, en kan je dan zeggen van uh, wat waren tot nu toe de mooiste jaren in Amerika? Ja, absoluut. Uh, ik heb, ik heb, ik zit er nu 11 jaar. Ik heb natuurlijk uh, geweldige ervaring opgedaan. Ik heb ook op het hoogste niveau uh, geweldige ervaring opgedaan met strijden gewonnen. En, ja, het, uh, de ontwikkeling blijft, gaat toch altijd door. En, het maakt nog niet uit of je in Amerika zit of niet, maar ja, ik, je zit er net tussenin. En, ja, ik wil me natuurlijk wel doorontwikkelen. Nou, dat kan ook in Korea, dat kan ook in Japan. En uh, ja, dan uiteindelijk misschien uh, weer terug in de major leagues. En, ja, daar gaat het uh, uiteindelijk toch om. En, uh, je hebt in Florida gespeeld, Baltimore, om een paar clubs te noemen nu de, de Pittsburgh Pirates. Als je terugkijkt, uh, wat is dan het mooiste, wat is het mooiste jaar, het mooiste club geweest? Ja, natuurlijk wel de club waar je begonnen bent. Er zijn de Florida Marlins, daar heb ik negen jaar gespeeld, mijn debuut gemaakt. Uh, ja, toch mooie, toch mooie herinneringen aan, maar ja, Baltimore ook. Ik, zijn, ik vind als je in de Major League zit, dan, dan zijn het allemaal mooie, mooie herinneringen, mooie ervaringen. En, Um, ja, nog goed dit, uh, wat ik al zei. Het is niet het einde en uh, ik wil uh, toch, toch door en toch mezelf verder ontwikkelen. En als dit een klein stapje vooruit is, dan, uh, dan zal ik die zeker pakken. Ja, sommige critici, honkbalvolgers zullen zeggen van uh, Rick van Heurk, Amerika, het was het net niet. Wat zeg jij dan? Absoluut niet waar. Afgelopen weekend kwam de New York Times met het nieuws dat Lance Armstrong overweegt om een bekentenis af te leggen omtrent zijn dopinggebruik. Volgens ingewijden zou de gevallenredder daarover in overleg zijn met officiële instanties. Maar waarom zou Armstrong willen bekennen? En bij wie? Iemand die dat goed kan uitleggen, is Marion Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens haar is het in de Verenigde Staten nogal gebruikelijk om deals te sluiten, maar de vraag is vooral met welk doel hij dat wil? Als zijn doel zou zijn om weer zo snel mogelijk aan het sporten te, te geraken... hij is nu levenslang geschorst... dan zal hij toch echt de beroepsgang binnen de sport zelf... bijvoorbeeld moeten vragen om een hoorzitting. En dan moeten vragen van, goh, ik wil nu hè, echt mijn verhaal doen... om te kijken of die straf naar beneden zou kunnen gaan. Maar dan moet hij bekennen? Dan moet hij bekennen. Dan zal hij moeten bekennen. En hij zal ook proberen, althans het zullen zijn advocaten proberen... ook strafvermindering te krijgen. Maar uh, als zodra hij bekent, dan, uh, dan heeft hij dus, want hij heeft al eerder onder ede verklaard, uh, nooit uh, met Doking iets te maken uh, gehad te hebben. Dan, dan heeft hij dus mijnheid gepleegd. En dan komt ook het OM weer om de hoek kijken. Nou, feit is eigenlijk al dat hij op dit moment al mijnheid heeft gepleegd. Hè? Want als je kijkt naar het usada rapport daar ligt al zoveel bewijs. Maar er is tot op heden nog niet een strafrechtelijke zaak gestart. Maar stel je voor dat hij op dit moment gaat bekennen. Dan, heeft hij echt, ja, dan is het bewijs zo hard. Dan heeft hij dus inderdaad mijnheid gepleegd. Dan kan het openbaar ministerie een zaak gaan starten. En dat kan dan weer tot vervolging leiden. En waarom zouden ze dat niet doen? Je zegt het kan, maar dat doen ze dan natuurlijk. De vraag is natuurlijk altijd, het is, ja, het is aan het openbaar ministerie om die zaak te starten. Maar dan ligt het er zo duimendik bovenop dat hij heeft gelogen. Dat ze eigenlijk niet terug zouden kunnen. Ze, ze zullen toch wel uh, dan moeten vervolgen? Omdat ze dat, dat hebben ze met Marion Jones ook gedaan. Ja, ze hebben het met Marion Jones ook gedaan. Ook omdat het er zo dik bovenop lag dat ze had gelogen. Omdat ze bekende, hè, ik heb gewoon gelogen. Ja. En dat zou natuurlijk wel echt een minachting voor het rechtssysteem zijn. Dat je, ja, dat je dus zomaar mag liegen voor officiële instanties. Maar kan hij dan geen deal sluiten met het OM? Dat lijkt me een hele lastige in dit geval. En bovendien zou dat ook, hè, in vergelijking tot Marion Jones destijds, een hele rare zijn. Want? Nou, omdat je dan um, de eenheid van rechten zou je doorbreken om te zeggen van nou de ene zaak uh, gaan we wel wielen en dealen en de andere zaak niet. En beide zaken hebben natuurlijk zoveel publicitaire aandacht gekregen dat het een rare is om dan ineens met een armstrong wel een deal te sluiten. Terwijl de feiten op dat moment eigenlijk niet veel anders zijn. Ja, misschien nog wel kwalijker in zijn geval. In Armstrongse zaak gaat het om nog veel meer zaken dan bij Marion Jones destijds het geval was. Hij wordt ook in ieder geval door het zaden gezegd dat hij ook aangezet heeft... onder andere tot het gebruik van doping en het handel in doping. Ja, en dat zijn wel zeer kwalijke zaken. Dat gaat niet alleen maar om het gebruik van doping. Zou u zich kunnen voorstellen dat dat deze verhalen eigenlijk op niets gebaseerd zijn... en dat het gewoon blijft zoals het nu is. Nou, dat vind ik ook een, he dat vind ik een hele lastige. Want er zijn nu een aantal zaken die natuurlijk uh, weer heel veel stof doen opwaaien. We krijgen straks de zaak rond Bruineel. Uh, daar worden er allemaal getuigenissen komen daar weer. Dus dan gaat ook Armstrong's naam zal er continu weer uh, in opwaaien. Dan heb je de andere kant de zaak rond Lendis. Lendis heeft een klokkenluiderszaak aangespannen en probeert te bewijzen. Althans wil graag dat bewezen gaat worden. Dat Armstrongs overheidsgeld heeft gebruikt om doping in het team te laten gebruiken. Ja, ook die zaak zal weer enorm veel stof doen opwaaien. Ook rond Armstrong. Dus vermoedelijk zoekt hij nu naar een zieke manier om er toch er enigszins goed uit te komen. Wat kan dat? Ja, dat is de vraag. Maar ja, ook de, de Amerikanen... kan ook creativiteit niet worden ontzegd, denk ik zo. Dus uh, ik ben benieuwd wat, wat er uiteindelijk uit die hoge hoed gaat komen. Maar, je kan wat met kan en creativiteit? Ja, wat is creativiteit? Hè? Je, je zal moeten proberen om die ruimte binnen de regels te zoeken... om te zeggen van ja, het is het net, net wel, net niet. Um, ja, het was net geen mijnheid, het was net binnen verjaringstermijnen. Je gaat proberen zoveel mogelijk ruimte te zoeken... dat, ja, dat strakjes een rechter, een chique way-out ergens heeft. We hoorden Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht... in gesprek met Kees Jongkind. Een van de mensen die Armstrong jarenlang de hand boven het hoofd heeft gehouden... althans, zou hebben, dan wel heeft gehouden... is Pat McQuaid, voorzitter van de Internationale wielrenunie. Die zat ook in het bestuur van de WADA, het Wereld-Antidoping-agentschap. Maar daar is hij uitgezet. En dat terwijl zijn termijn pas over een jaar afloopt. De reden is nog niet bekend. High School Good to see you're Still beautiful Gravity Proezes was dat van Train en uh, van uh, zangeres Ashley Monroe. Het is een plaatje uit uh, oktober 2012. We gaan het hebben over Short Track. En het leuke van Short Track is dat ik het, maar dat geldt voor iedere sport... hartstikke leuk vind als Nederlanders gaan meetellen. En dat gebeurt op dit moment. Ik ben wat dat betreft een ongelooflijk showfinist. Uh, als ik aan schaatsen dacht, dacht ik altijd aan uh, uiteraard NOS... die alles uitzendt, van s ochtends vroeg tot avonds laat. Maar dan dacht ik aan lange baan. Uh, hoe komt het dat we opeens uh, in het shorttrekken uh, meedoen? Daarover hebben we in de studio, dat vind ik ontzettend leuk... de kerstvers Nederlands kampioen uh, Niels Kerstholt en bondscoach Jeroen Otter. Jeroen, even maar om met jou te beginnen. Je hebt zelf heb je ook uh, shorttrek beoefend, Lange tijd, succesvol. Maar er is een omslag geweest, waardoor we opeens meerdere jongens en meiden... zien die meedoen met de mondiale top. Hoe komt dat? Andere manier van trainen. Het, het, het, het conservatieve trainen wat, wat in mijn beleving gedaan is... In de, in de jaren voordat ik kwam. En wij hebben dat drastisch veranderd. Maar wat is conservatief dan? Conservatief is dat we eigenlijk onze informatie halen uit het lange baanschaatsen... waarin we zowel schaatsen als wielrennen, als krachttrainen... als heel veel andere dingen doen om uiteindelijk beter in het schaatsen te worden. En in mijn beleving, als je goed wil trekken, moet je gewoon shortrekken. Een tenniser die tennist... Een hardloper die loopt hard en een wielrenner die fietst. Dat doet mij denken aan de voetballerij waarin men in het verleden uh, beelden zag... van ploegen die met name uh, voor het seizoen uh, werden afgemat... door langs bosbanen over heuvels te lopen en gigantische afstanden te doen. Uh, kotsende uh, voetballers Jan Mulder afvallen voor 74, want die kon het niet meer aan. Alleen maar rondjes lopen. En op een gegeven moment kwam daar ook de theorie van... ja, maar wat zijn er langs de langste sprintjes die je op een veld maakt? 70 meter max. En dat is ook hetgene waar jij mee bezig bent geweest, zeg maar, om dat te vertalen? Ja, je vertaalt het prima. Ik, ik, ik heb uh, in het Amsterdamse bos gewoond. Dus ik ken de Ajax-selectie die rond de bosbaan uh, zijn rondjes liep in het begin van ja, het seizoen. Ja, ja. Ja. En Niels, jij bent uh, Nederlands kampioen, maar niet voor de eerste keer. Want je zet een aardige reeks neer, hè? Ja, ik zag vandaag op schaatsen.nl dat uh, Stefan Groothuis dus ook zes uh, titels heeft. Maar uh, ja, ik, ik dus ook. Heb jij die omslag uh, nadrukkelijk gemerkt, die andere trainingsopbouw? Ja, heel erg. Uh, we, ja, ik was gewend voordat Jeroen er was, we, waren we echt uh, een beetje op de lange baan manier aan het trainen. En uh, ja, sinds ik Jeroen ken, uh, ben ik eigenlijk ook wel overtuigd van zijn manier van trainen. Maar dat is veel meer hoe er internationaal, hoe de Koreanen trainen, de Canadezen. En dat is veel meer short track, veel meer uh, wedstrijdnabootsing. En uh, ja, je ziet dat dat uh, bij ons uh, zijn vruchten afwerkt. En simpel gezegd zou je kunnen zeggen dat het een volstrekt andere sport is. Alleen jouw vrouwelijke uh, tegenpool, zeg maar, bewijst dat er wel heel duidelijk raakvlakken zitten. Tuurlijk. Het is uh, schaatsen, is schaatsen. Alleen uh, uh, ja. Het is, het is wel... Kijk, wij, wij zijn veel meer... Hoe moet je dat zeggen? In een notendop. Wij, bij ons ga je veel schuiner. Daardoor is het technisch allemaal een stuk moeilijker... om door zo'n klein bochtje heen te komen. Dus qua techniek, qua materiaal... en qua de kracht op je benen... Is het, gewoon, is het allemaal een stukje extremer. En daardoor moeten dat soort zaken ook veel meer uitkristalliseren. En draait het niet alleen maar om het fysieke vlak... omdat je... Snel kan fietsen of uh, conditioneel goed bent of goed in het krachthonk. Ja, want het lange rechte end zou je een rotzorg zijn, hè? Ja, maar <laughs> ook, ook, ook bij ons uh, bepaalt dat een, een gedeelte van de wedstrijd. Maar het, het is het sportspecifieke en uh, wij gebruiken het lange baanschaats ook. Hè? Wij gebruiken het inlijnschaats of buiten hockey. Het is het, uh, was zoals ze dat dan uh, technisch noemen, differential learning. Alles wat lijkt op short track, daar uh, houden we ons heel erg mee bezig. En wat er heel ver van afhangt. Vanaf staat, daar, daar stappen we heel snel over heen. Maar de trainingsintensiviteit ging ook anders worden. Uh, hij wilde dat jullie vaker op het ijs gingen en, en, en gewoon harder aan het werk gingen. Ja, we draaien, we draaien ook flinke dagen. Het zijn in de zomer vaak dagen van 8 uur, ochtends 8 tot 12. Is middags 2 tot 6. nou als je dat een uh, veel andere, of een voetballer, of wie dan ook, uh, vraagt. Dan uh, kijken ze je aan alsof je gek bent. Maar ja, blijkbaar is dat voor onze sport nodig. Dus uh, ja, dat was in het begin even wennen. Maar uh, we zien dat het werkt, dus uh, het maakt me alleen maar blij. Ja, uh, de, de aanpak. Laten we, laten we even gaan luisteren uh, wat, uh, wat er over gezegd wordt. Nice start! Wanneer je oncomfortabel comfortabel kan maken, opent er een nieuwe wereld. Klaar. Iemand die zo nu en dan zijn vaststaande ideeën en begrippen laat varen, is echt iemand. Hij is de man van de one-liners, Jeroen Otter. De man met de uitgesproken visie, altijd alles anders dan anders. Maar wat vinden ze schaatsers van hun trainer? Sanne van Kerkhoff en Freek van der Wart over de methode Otter aan de hand van een aantal trefwoorden. Avontuur. Ja, klopt. Het is een heel avontuurlijk type. Hij, uh, hij zoekt uh, extreme bekant op. En uh, hij kijkt echt out of the box. Uh, en zo dat is zijn aanpak om, uh, om ons beter te laten worden. Ja, dat, uh, nou, hij staat wel open voor andere dingen, voor nieuwe dingen. Hij zoekt... Uh... Nieuwe uitdagingen voor ons, uh, het avontuur zoekt hij dus op. Nou, we zijn bijvoorbeeld gaan mountainbiken, dat is heel avontuurlijk. Um, het is een beetje vergelijkbaar met Short Track, de interval. Dus even aanzetten, zo'n bergje op en dan weer wat rustiger. En het is lef hebben, hè? dat durven naar beneden af te dalen en uh, ja, over die comfortzone heen stappen. Ja. En dat is Short Track ook in feite. Je kan ook een coach hebben die zegt, doe maar 2000 up en downs, dat is uh, kniebuigingen. Maar wij gaan naar baanuren rennen. Wij doen allerlei andere dingen om die, die saaiheid er maar uit te krijgen. Om je telkens maar gretig te houden voor grotere uh, stappen te maken. Uitdaging. Ja, het zoeken van uitdaging. Het zoeken van uh, motieven waardoor je harder gaat. Uh, zoek, zoek de uitdaging in jezelf. Door allemaal verschillende trainingsvormen te doen, word je als topsporter uitgedaagd. Om bijvoorbeeld op klapschaatsen goed te kunnen schaatsen. Uh, op de mountainbike daarmee om te gaan, uh, op ijshockey schaatsen flexibel te zijn. Dus al die uitdagingen zorgen ervoor dat je een, uh, een completere topsporter wordt. We doen nu heel veel cirkels in de training, dus alleen maar gewoon een rondje, geen rechte hand meer. En dan zoek de uitdaging om hem zo plat mogelijk te gooien. En als je dan zo plat bent, trap hem dan volle bak door. Weet je? En dan, dan ga je maar rond eruit, die kussens zijn goed genoeg in Heerenveen. Dus ga maar gewoon, probeer maar, zoek die uitdagingen van je lichaam, van jezelf... En uh, in de short track. Trainingsarbeid. Ja, nee, we staan gewoon veel op het ijs. Dat, uh, vooral zomers en uh, in het begin van de winter. En daarom zijn we meestal de eerste paar Wildcups niet goed. Maar zometeen komt die piek naar de EK. Cup 5-6 aan de WK. En dan komt die vorm eruit en dan beginnen we echt mooie dingen te laten zien. Ja, zoals Jeroen ook vaak zegt: wij draaien veel omvang. We staan heel veel op het ijs. We hebben veel trainingsuren in de benen. Maar je ziet dat het werkt. De dat, uh, dat soort gaat echt omhoog. En uh, de mensen worden er beter van. Dus uh, ja, arbeid loopt. Hij vraagt gewoon veel. Maar ja, dat moet je ook over voor hebben als je op een podium op de Olympische Spelen wil staan. Dus... Ja, dat lijkt me meer dan logisch. Ja, ja, maar hij vraagt ook heel veel van zichzelf en van de staf. En wij vragen ook heel veel van onszelf. Dus uh, wat dat betreft is het op een gelijk niveau. Want je, ja, je, je traint niet om uh, tiende te worden of zo. Je traint echt voor prestaties. Dat vraagt hij. Maar dat vragen we ook van onszelf en van alle staf, iedereen eromheen. Dus dat is geleveld. Mentaal. Werk aan het mentale. Ja, wij zijn niet meer het land dat het doet voor een kwartfinale op een World Cup. Wij zijn het land dat het doet voor die podiumplekken op een World Cup. En dat, uh, hij zegt ook voor World Cups ga voor die medaille. Als je op het ijs staat en je hebt geen vertrouwen in jezelf of je wilt niet winnen, dan gebeurt het ook niet. Uh, dus je moet dat vertrouwen in de trainingen, probeert hij ons ja, te laten opdoen. Uh, en daar, dat benadrukt hij dan ook. En dat moet je meenemen in de wedstrijd, want anders word je geen kampioen. Ben je niet tevreden met een tiende plek? Zorg dat je je kinderdroom nastreeft. Want je kinderdroom, niemand zegt dat hij tiende wil worden op de Olympische Spelen. Iedereen zegt, ik wil Olympisch goud. Hij zorgt echt dat je gaat nadenken over jezelf. Gaat nadenken over ja, wat wil ik doen, hoe wil ik het doen, hoe wil ik het bereiken. En, uh, en daar word je echt de complete topsporter van. En dan heb je aan het eind van je carrière denk ik ook echt het gevoel. Ja, ik heb er echt alles uitgehaald en dit was mijn plafond. Ik denk, nu gaat er iemand halleluja roepen. Want het, het is een missie. En ik ken hem niet. Ik kijk naar zijn ogen. Maar het lijkt me een fanatieke mythe die coach van jullie. Ja, ik kreeg gister... We hadden het er net over hiervoor. Ik kreeg 41 41.5 op de 500 meter. Of eergisteren was dat. Uh... Nou, Dat is 1,2 seconden sneller dan ooit op een 500 meter op een NK. Komt hij na de finale naar mij toe. Uh, en dan begint hij nog te klagen dat het, het 3,10 of 4,10 uh, sneller had gekund. En ik dacht, ja, waar wil je nou over, man? <laughs> Kijk wat ik doe. Nou, Dat is wel een beetje typisch voor Jeroen. Maar dat is ook wat uh, heel erg in mij zit. En waarom ik uh, ja, nu weer win. Heb je dat geleerd in, in de Verenigde Staten? Zeg maar die mentaliteit. Je hebt daar een tijd gewerkt. Je hebt uh, in Calgary gezeten. Uh, met heel veel nationaliteiten gewerkt. Heb je daar gewerkt dat het. gemerkt en daar en gewerkt dat het daarvan moet komen? Je moet onvoorstelbaar afzien om uiteindelijk toch dat resultaat te halen. Ja, het, het, het, echt waar, ik, ik heb een jaartje of zes in de States gewoond in de jaren negentig. En die topsportmentaliteit. dat, dat die kennen is helemaal, wij helemaal Nee, die kennen wij zeker niet. Nee dat mensen vanuit de States, hè, als je dan de States zou leggen op Europa... en we zeggen, oké, okay, we gaan allemaal in, in Lutjebroek trainen... maar ze komen uit Madrid, ze komen uit Moskou en ze komen uit Sevilla... om daar dan hun droom na te leven, dat, dat is prachtig natuurlijk. En dan zijn ze 16, 17 jaar. Ouders gaan soms mee, die huren daar gewoon een appartement... om dan toch nog bij de kinderen te zijn... Dat is, ja, dat is iets wat, wat in, in Nederland maatschappelijk niet wordt aanvaard. En ik denk wel dat dat nodig is, in ieder geval die denkwijze, om uiteindelijk die top te halen. Zie jij dat het gaat werken bij die groep? Dat ze het oppakken, dat ze begrijpen wat je bedoelt en dat ze het ook vanuit hun hart doen? Ja, nou dat is, uh, dat is iets wat ik altijd probeer na te geven, jongens. Ik, ik kan nog zoveel. Uh, uh, ik probeer niet te motiveren, ik probeer te inspireren. Die motivatie moet uit hunzelf komen en uh, dat inspireren probeer ik op allerlei wijzen te, te, te doen. En ik, ik heb echt het idee dat, uh, dat het werkt. Haad hij uh, trucjes bijna. uit daarbij, Niels? Uh, Probeerden jullie soms te prikkelen? Haalt regelmatig ja? trucjes Vertel, uit. Ze soms werkt trucjes. het, soms niet. Nee, wanneer laatste, werkte het niet, Niels? Ja, laatst riep hij ook weer iets aan de start, dat, uh, dat freek uh, maatje van mij, dat hij heel hard had gereden of zo. Maar ik hoorde hem totaal niet. Ik ging <laughs> gewoon mijn start doen. Maar uh, wat ik wel mooi vind. Kijk, ik, ik keek, toen ik 12 was, keek ik uh, tv en dan zag ik die shortrekkers, zag ik die wereldtoppers, dacht ik, van ja, daar wil ik mee rijden. Ik wil wereldkampioen worden. Daar heb ik heel lang geroepen en volgehouden dat ik ja, met die wereldtoppers wilde rijden... dat ik die eraf wilde kunnen rijden. En op een gegeven moment merkte ik dat we als klein short landje tegen een grote internationale en brede wereldtop... Ja, dat het toch wel erg moeilijk was. Maar sinds Jeroen er kwam, uh, maakten we ook echt sprongen. En uh, begin ik er steeds weer meer weer in te geloven. Dus in het begin was het een beetje schreeuwen van... Van, ja, iets wat bijna onmogelijk ja, is. En nu begint het steeds mooglijker. Als, als men een schaatsen denkt, denkt men eens in de twintig jaar in elf steden toch maar in ieder geval een lange baan schaatsen. Waarom short trekken? Vanwege de snelheid, de, de, ja, de het, uh, ja, ik zag het op tv. En uh, de eerste keer dat ik het deed was ik verslaafd. Het is een, het is een soort kick. Jeroen die heeft een, uh, een motor. En dat is uh, hij noemt dat een, een short -track motor. Want die kan hele kleine bochtjes draaien. Dan doet hij donuts op de parkeerplaats. <laughs> en dan ga je lekker schuin. En dat is een bepaald gevoel. En uh, het is moeilijk te omschrijven, maar uh, ja, daarvoor wat, moet, je, moet je doen. Wat een skateboarder of een server heeft, zeg, zeg maar dat, dat gekke gevoel. Dat voelen wij, of wat big air, als iemand een, uh, een hele coole move maakt. Dat ja. iedereen staat, wow, wat vet. Dat is op een WK ook, als iemand een hele mooie inhaalactie maakt. Dan staat iedereen langs de boarding en dan sta je ja, eigenlijk voor elkaar te klappen. Terwijl je eigenlijk die andere eraf wil rijden. Maar toch, die belevenis is het wel. Maar daarnaast is het ook nog super professioneel. Want we doen er echt. We laten er alles voor. Ja, en wat heel belangrijk is. Is dat er meerdere goed zijn. Hè, bij de mannen en bij de vrouwen. Dat je een, een, een wat bredere selectie hebt. Want ik heb in het verleden wel eens gezien. Dat er gewoon twee Koreanen werden opgeofferd. Om die ene van dat andere land eraf te knallen. Ja, <laughs> nou, dat, dat, dat is ook het verleden. En dat zie je steeds minder, gelukkig maar. Maar ja, het, in, in mijn beleving. Een, een coach wordt ook niet afgerekend op zijn topper. Die wordt afgerekend de op de minnenmotie die hij ja. heeft. Hè. Ja. En uh, daarom hebben wij. We hebben een relay-team. Dat betekent dat er vier jongens in een soort estafette dan om 5000 meter moeten rijden. En dan gaat het niet om je beste rijden, het gaat om je zwakste schakel. En uh, die hebben we nu niet meer. En daarom hebben we de laatste anderhalf jaar... kunnen we gewoon meedoen met de Koreanen, met de Canadezen, met de Chinezen. En zo nu dan staan we op dat podium en het gaat steeds beter. Dus uh, Sochi, uh, laat maar komen. Maar ik ben nog blij dat ik een jaartje heb. Ja, ja. Ze zijn van jullie geschrokken, denk ik. Hè? Daar komt opeens het idiote Nederland er ook een roekje bij. Ja, dat is het doel wat wij ook hebben. Kijk, eerst rijden het allemaal om die Koreanen in de wereldtop. Koreanen, die wil je eraf rijden. Op een gegeven moment ook de Canadezen. Maar ja, wij zijn het andere land wat ook goud wint op World Cups. Dus uh, ons doel... Van de mannen is dat het straks alleen maar over de Nederlanders gaat. Dat die degene zijn om uit te dagen. En uh, ja, daar gaan we volle bak voor. Of is het het doel gewoon om na Sochi uh, met uh, jullie ploeg uh, daar te zijn in Den Haag... En dat de koningin er is en dat jullie zeiden van, ja, oké, okay, we hebben toen inderdaad uh, snowboards te gehad. En die is er wellicht nu weer. We hebben het lange baan. En daar is het opeens. Daar zou je ze hebben. Dat, Short -trackers. Dat is waar wij nu constant mee bezig zijn. zijn. Ja. Ja. Hebben jullie elkaar al voorzichtig een keer zo'n lintje omgedaan en zo voor de gein? Ja, we hebben ons oranje presentatiejasje al gekocht. <laughs> en die hebben we dus al in de kast liggen. Dus nu is het nog de gouden medaille. Ja, waar ligt jullie piekpunt dit seizoen? Dat zou moeten zijn op het EK en de wereldkampioenschappen. Dus eigenlijk de komende uh, uh, acht weken. Waar is dat? Malmö? Malmö in Zweden over twee weken. Of over, ja, twee weken. En uh, dan begin, uh, begin maart in Debrecen, Waar het EK zwem ook gehouden is een tijdje okay. geleden. Ja. En uh, hoe is het facilitair voor jullie? Worden jullie door het NOC en NSF uh, als helemaal volwaardig uh, beschouwd? Dus kunnen jullie financieel alles doen? Nou, ik denk nooit dat je alles kan doen, maar, maar uh, we krijgen goede ondersteuning van het NSC-UNSF. Uh, KPN is een goede sponsor van de KNSB en daar krijgen we ook een deel van. En dat, dat werkt prima. Het kan altijd wel iets, ietsje meer. En uh, dan moeten we gewoon hard aan werken. Hoe beter we presteren, dan geloof ik er ook in dat we meer gaan krijgen. Ja, Jorien is een lange, lange baan kampioen geworden, nu ook uh, bij het short trekken. Wanneer pak jij ze eens een keer aan, die, die kramers en zo? Ja, ik, heb, ik roep al heel lang. Deze vraag wordt mij zo vaak gesteld. En die, die wordt al tien jaar gesteld of zo. Maar je doet ik het zie het niet zomaar gebeuren, want ik geniet veel te veel van wat ik doe. Jij verveelt je kapot. Als nou, je... nou, laat ik daar niks over zeggen. Maar wat ik wel heb, ik als sporter wil het maximale uit mezelf halen. En ik heb het idee dat ik nog lang niet het maximale uit mezelf heb gehaald. Ook al ben ik al 29. Nou, misschien uh, 28 Absoluut. Ja, dankjewel. Nee, en ik heb dus nog één jaar en twee maanden om echt dat maximale eruit te halen. En uh, laat ik daar nou maar voor gaan. En uh, dan uh, dat lange baan maar even zitten. Heel goed. Fijn dat jullie er waren we volgen jullie nadrukkelijker. Dankjewel. Dankjewel. Dank je. Hoi, hoi.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 En Lee met Catch My Disease. Zo is goed, Lee. Over ruime jaar, 395 dagen precies te zijn... gaan in Sochi de Olympische Winterspelen van start maar voor de sporters die hun zinnen op dit evenement hebben gezet... is het eigenlijk al begonnen. Dit seizoen kunnen de nominaties al worden binnengehaald. Voor de schaatsers is het allemaal geen probleem, die komen er wel. Maar hoe zit het met die andere wintersporters? We gaan eerst de eerste balans eens opmaken met Esmee Kamphuis... die er drie jaar geleden in Vancouver ook al bij was. Goedenavond. Goedenavond. we even terug aan in de tijd. Oeh, een flinke tik. Heel even moeite in de 50-50-bocht. Dat kost wat tijd, duidelijk hier te zien. Maar ze heeft voldoende over om Skokina voor te blijven. Esme Kamphuis kan met opgeven hoofd de speler verlaten. Haar eerste Olympische speler met nog maar vier jaar ervaring. Nu al is ze hier in de top 10 doorgedrongen. En als ze doorgaat tot Sochi in 2014, is er nog veel progressie mogelijk. Was dat de glazen bol kijken of is dat realiteit? Zo twee jaar na dat moment. Ja, nou, op dat moment uh, hoopte ik dat het natuurlijk realiteit zou worden. En ik denk dat we op dit moment dat we inderdaad op weg zijn om. Uh om een soortje mee te doen om de medailles. Dus wat dat betreft denk ik uh, dat Erik van Dijk gelijk heeft gehad. Hoe hebben jullie die stap kunnen maken? Ja, we hebben eigenlijk uh, de boel verder geprofessionaliseerd. Uh, andere coach, uh, nieuwe meiden erbij, uh, omdat Tino na de spelen stopte. En uh, ja, nog een grote stap ook gemaakt op uh, materiaalgebied met Eurotech. En uh, tot slot uh, ja, meer stuurervaring en uh, fysiek keihard doorgetreden. Voor alle duidelijkheid voor de mensen die uh, nog helemaal niet door hebben over welke sport het gaat. Het gaat over de bobsport. En... Uh, Waar komen de concurrenten voor jullie vandaan? Ja, eigenlijk Canada, Duitsland en Amerika. En dat zijn uh, de drie landen waar wij uh, het meest van te vrezen hebben. En jullie hebben dus een heleboel ploegen inmiddels achter je gelaten. Uh, hebben die die stappen dus niet kunnen maken? Geen uh, beter materiaal, uh, minder trainingsfaciliteiten en dat soort zaken? Uh, ik denk dat wij gewoon fysiek aan een inhaalslag bezig zijn. Uh, en dat de rest al redelijk op top van hun kunnen zaten. Uh, en uh, ja, we hebben voor de rest gewoon nu ook gewoon met Eurotech een van de beste, misschien wel de beste sleet ter wereld. En uh, ja, daarnaast uh, gaat het sturen gewoon uh, steeds beter en steeds stabieler, omdat ik gewoon meer ervaring heb. En dat maakt een enorm verschil. Kwalificatie voor Vancouver uh, verliep je net zo soepel als het traject naar Sochi? Of gaat dit veel makkelijker? Nee, <laughs> nee, dit gaat een stuk makkelijker in, in Vancouver. Je moet, je, je moet er zelfs om echt, lachen. Uh... Ging, het, ging het toen bijna knullig dan? Nou nee, het was toen, uh, toen ik de dominatie-eisen hoorde van het NRC... Toen uh, nou, wilde ik al bijna de handdoek in de ring gooien. Van nou, dat gaat nooit lukken. En uh, we hebben elkaar doorgevochten en, en het uiteindelijk gehaald. Maar uh, dat ging absoluut alles behalve makkelijk. En dit jaar uh, was hij vrij snel binnen. We gaan het op dit moment boven verwachting. Dan krijgen we vaak zo'n Nederlandse vraag: uh, gaan jullie niet te vroeg pieken? Nee, nou, we, we, hebben, we hebben vorig jaar een jaar niet gesleept, dus dan is het altijd even spannend waar je staat als je weer terugkomt. Maar ik denk eigenlijk, dat we voor onszelf een bepaalde lijn en traject uitgestippeld voor dit seizoen. En die lijn zijn we eigenlijk heel mooi aan het volgen. En uh, ja, we hopen de komende weken gewoon echt nog op het podium te staan, zodat we gewoon uh, ja, komend jaar een kleinere stap mochten maken hebben. Ja, twee keer een vierde plaats in de Wereldbekerwedstrijd. Jullie zijn dus onvoorstelbaar dichtbij. Ja, we hebben nu al twee of drie keer op uh, nou, ja, minder dan een tiende uh, uh, ja, het podium gemist. Dus wat dat betreft weten we dat we op de juiste weg zijn. Maar uh, ja, we willen het nu ook gewoon een keer wel hebben. <laughs> ja, er is uh, ontzettend weinig bobweer in Nederland. Waar zijn jullie zo in de wintermaanden? Uh, eigenlijk overal nergens waar een boekbaan te vinden is. Dus uh, op dit moment zitten we in Duitsland. Maar we hebben uh, voor de kerst in Amerika, Canada gezeten. Ja, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, waar dan maar uh, te boeken valt. En daar is dus inmiddels genoeg geld voor om dat soort uh, trainingsfaciliteiten te creëren? Ja, gelukkig hebben we alle steun van NSC-NSF. En uh, ja, daarnaast uh, met uh, sponsoren proberen we toch de optimale situatie te creëren. En, uh, ja, dat is uh, niet makkelijk, maar we hebben gelukkig nu alle ondersteuning vanuit NRC en dat maakt een enorm groot verschil. Je hebt uh, zo nu en dan een andere partner in de Bob. Wat is het verschil bijvoorbeeld tussen Judith Vis en Willy Kanis? Um, nou ja, Judith komt natuurlijk uit de atletiek en Willy uit het wielrennen, dus ze hebben allebei een compleet andere achtergrond. Uh, dus Judith is ook heel veel van de snelheid en uh, Willy heeft enorm veel power. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, twee toch nog wel redelijk andere meiden qua fysiek. Uh, ja en, en Judith is natuurlijk een stukje ervarener nog dan Willy. Maar we zijn uh, ja, heel druk bezig eigenlijk met het team zo uit te bouwen. Dat we op elke baan kunnen kijken wie er het uh, beste is. En uh, zo het best mogelijke resultaat kunnen krijgen. Met andere woorden, voor die twee die, die twemans Bob of twee vrouws Bob. Hoe zeg, wat zeggen jullie eigenlijk? twee Bob gewoon? Of uh, hoe, hoe noem je ja, dat? Twee man. Ja, ja tweemans gewoon. Tweemans, ja. Bob. Uh, uh, gaan jullie dan steeds inderdaad per wedstrijd kiezen? Maar voor de spelers zou je toch op een gegeven moment je keuze moeten hebben bepaald. Ja, nou toevallig gaan we morgen een push-off doen. Dus hetzelfde een beetje als een skatels die iedereen in Nederland wel kent. Maar dan, uh, ja, bovenaan de Bobbaan gaan ze allebei één keer duwen. En dan gaan we zien uh, wie er op dit moment de snelste is. En uh, aan de hand daarvan gaan we beslissen wie er het, uh, het EK en uh, komend weekend de wedstrijd starten. En voor het WK doen we, omdat dat in sint Moritz is op een hele aparte baan... doen we daar een aparte push-off voor. Wat is het aparte aan sint Moritz? Uh, nou, het is een hele korte, vlakke start. Heel veel korter en vlakker dan andere banen. Dus daar moet je gewoon ja, over andere kwaliteiten beschikken... dan op de meeste andere banen. Dus je moet dat echt specifiek daar doen. Dat heeft geen zin om het ergens anders te doen. Is de hele wereldtop aanwezig bij alle grote wedstrijden op dit moment? Of is er nog een aantal ploegen waarvan je zegt... Hey, die hebben we nog weinig gezien, net zoals jullie vorig jaar? Nee, iedereen is er gewoon. Dus wat dat betreft alleen afgelopen weekend in Altenbergen waren er een aantal teams die uh, ja, uit angst voor de baan uh, ja, en om hun materiaal en fysiek te sparen niet zijn geweest en zijn gaan trainen op de baan van het WK. Uh, maar in principe alle wereldtoppers gewoon, alle, de top zes van de wereld, gewoon elke wereldbekerwedstrijd. Dus wat dat betreft uh, mist er eigenlijk niemand die belangrijk is straks in Sochi. Sochi moet het worden. Uh, een gouden ja, of een ijzer, zeggen we in, uh, in Amsterdam. Ja, ja, absoluut. Daar gaan we voor. Heel goed. Veel succes, mee. Dank je wel. Esmee Kamphuis heeft dus al een olympisch verleden. Joska Le Comte nog niet. Uh, we hebben het over skeleton. Uh, leg eerst even uit, uh, Joska, wat is dat precies? Uh, nou, skeleton, dat gaat ook van de botsleebaan af. Alleen lig ik in mijn eentje op een sleetje met mijn hoofd naar voren. Uh, en ja, de, de start is ook in principe hetzelfde. Alleen uh, ja, heb ik een kleiner sleetje vooruit te duwen. En dat doe ik dan met één hand. En dan pak ik hem over en dan spring ik er bovenop en dan moet ik hem naar beneden sturen. Ja, het klinkt heel eenvoudig. Ik heb het wel eens van dichtbij gezien. Ik vind het onvoorstelbaar en het, het, het enge vind ik dan ook altijd, maar dat zal je zo vaak gehoord hebben, het hoofd naar voren. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat heb ik heel vaak gehoord. Uh, maar eigenlijk valt het wel mee uh, qua hoe eng het is. Want ja, goed, ik heb toch een, een beetje zicht. en Het uh, ja, is ook zo dat die slede kan verder niet uh, ja, zo uit de bocht gaan dat je met je hoofd tegen de, tegen de muur aankomt in principe. In, uh, ja, bobsleeën en rodelen, dat is eigenlijk gevaarlijker dan skeleton. Daar, uh, daar gebeuren meer ongelukken mee. Want als je met een, met een bobslee, als je dan crasht, dan moet je die hele afdaling naar beneden afmaken. En dan heb je een bobslee van 200 kilo bovenop je. En ik heb een sleetje van 30 kilo en die, die laat ik los of ik hou hem vast en ik draai me weer terug en ik kan de afdaling afmaken. Maar je zegt het, hè? Je, je ziet een beetje, op wat voor gevoel ga je dan naar beneden? Hoe voel je dat? Hoe voel je de ideale lijn van een parcours? Is dat dan bijna in je hoofd geprogrammeerd? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, de gaan Die baan die lopen natuurlijk eerst van tevoren. En voordat je een afdaling maakt, dan doe je die ook eerst... Uh, heel veel keer in je hoofd maak je eigenlijk al een afdaling. Uh, en ja, het is ook in de bochten, dan zie je echt helemaal niks. Maar dan, ja, dan voel je de G-kracht en daar reageer je op. Hoe hard gaat het? Uh, nou, dat ligt aan, uh, aan welke baan je afgaat. Maar mijn snelheidsrecord is nu 136,3 km per uur. Goedemorgen. Uh, drie jaar geleden was je er niet bij... Wat ben je nu opgeschoten? Hoeveel verder ben je? Hoeveel meer bij de kanshebbers ga je horen voor Sochi? Uh, nou ja, goed, uh, drie jaar geleden toen was ik eigenlijk ook pas een jaar of uh, drie, vier met de sport bezig. Dus als ik het toen gehaald zou hebben, dat zou eigenlijk wel uniek zijn geweest. Ik uh, ja, zit er nu een stuk dichterbij. Ik ben in Wissler ben ik elfde geworden. Dus dat is uh, drie plaatjes verwijderd van een Olympische nominatie. Uh, en ja, goed, drie, drie jaar geleden zat ik zo rond uh, 120 de twintigste plek, dus ja... Ik ben wel uh, een heel stuk dichterbij nu. Wat heb je voor een trainer? Waar komt hij vandaan? Uh, ja, dat is een beetje een lastig verhaal. Ik heb eigenlijk niet echt een eigen trainer. Ik sluit me altijd een beetje aan bij andere landen. En op dit moment is er een, uh, een coach uit Zwitserland die mij uh, wat helpt. Dat is ook de coach van het Zwitserse team. En ja, eigenlijk helpt hij mij op vrijwillige basis erbij. Ja, dus het, het is bijna amateuristisch, met alle respect. Uh, nou, goed, het, het is natuurlijk geen ideale situatie... Maar ja, goed, amateuristisch zou ik het niet willen noemen. Nee, maar het goed. Nee, maar op, een, om, op hoog je, je, Zeker, maar je, maar je moet het wel zelf allemaal regelen. En het, is, het hangt van vriendendienst aan elkaar dus, met andere woorden. Uh, nou ja, Dit jaar wel, afgelopen jaar, toen uh, was ik ingekocht bij het Britse team. En dat was niet echt een vriendendienst, dat was ook echt hele goede ondersteuning. Maar ja, op dit, op dit moment is het financieel gewoon een lastige situatie... Waarom, uh, ja, waardoor je dus in zulke situaties terechtkomt. Wat betekent een Olympische nominatie voor jou in dit kader? Uh, ik denk dat dat een, een hele hoop zal helpen, want volgens mij zijn er speciale budgetten voor beschikbaar zodra je een Olympische nominatie houdt. Heeft uh, Maurits Hendricks al eens een keer langs de baan gestaan en uh, naar jou gekeken? Ja, in, in Winterberg uh, wacht hij erbij, hij heeft hij uh, mijn wedstrijd gezien. En hebben jullie ook contact met elkaar gehad en praten jullie er dan over wat voor mogelijkheden er zijn? Want een paar maanden geleden organiseerde je nog een sponsorloop om je seizoen financieel wat steun te geven. Ja, nee, daar hebben we het verder niet over gehad. En dat uh, was toen ook nog. Uh, dat was voordat uh, de subsidiesituatie bekend werd ja. van uh, welke bonden wel of geen subsidie hebben toegekend gekregen. Dus op dat, op dat moment kon daar ook gewoon niet over gesproken worden. Maar kom jij nu rond? Kan jij zeggen van ik, ik wil uh, over vier weken daar en daar trainen, of is het echt even kijken van uh, is het bij wijze van spreken in een camper stappen en kijken waar je je wagen weer kan neerzetten? Uh, nou. Het is nu heb ik in ieder geval zover dat ik in ieder geval mijn accommodaties voor dit seizoen uh, dat, dat, dat ik daar voldoende financiën voor heb. Maar goed, het ideale zijn natuurlijk zijn als ik gewoon een coach zou kunnen betalen. En ook voor volgend jaar heb ik echt, heb ik echt nog geen enkel idee hoe ik dat ga doen. Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht van waar ben ik mee bezig? Of juist van ik zal ze het laten zien. Ik ga voor de Olympische nominatie en ik ga Nederland nog eens wat van me laten horen. Is dat de motivatie? Ja. Af en toe dan denk je natuurlijk wel eens van, nou ja, het is af en toe wel echt vervelend. En dat je denkt van ja, hoe hou ik het vol? Maar goed, ik ga gewoon echt voor de Olympische nominatie. En iedere keer als ik weer bij die baan sta, dan, dan maakt dat het wel weer goed. Ja, welke wedstrijd wordt voor jou de belangrijkste wedstrijd van dit jaar? Uh, ja, ik denk dat dat het WK in St Moritz is, want dat is voor mij een goede baan. Dus daar heb ik uh, ja, een goede hoop op die top 8. Ja, we hoorden het net al van SME. Dat is een baan met een wat vlakkere begin. Hè? Maar uh, St Mordis staat ook bekend om skeleton, hè? Uh, ja, daar is het uh, skeleton geboren. Ja, dus wat dat betreft uh, ga je terug naar de roots van de sport. Ja. Nou, ik wens je ontzettend veel succes. En ik vind het uh, geweldig dat je er uh, zo uh, mee uh, aan de gang gaat. En uh, we volgen je. Zeker ook in Stamboer. Oké. Okay. Dank je wel, Dag ja het is, oh. een, het is nou mooi. Ik zou er nog heel graag uh, weer een keer willen kijken. Maar goed, we gaan het hebben over voetbal en over blessures. Want Bas Dost traint voorlopig niet mee bij Wolfsburg. Dost heeft een spierblessure opgelopen... in het trainingskamp van de Duitse club in Turkije. Dat bleek op het trainingskamp van de Duitse club dus daar. En de verwachting is dat hij niet op tijd hersteld is... om bij de herstart van het seizoen in de Bundesliga mee te doen... Ibi Avalai heeft tijdens de trainingskamp van Schalke 04 in Doha een nieuwe spierblessure opgelopen. De medische staf van de club uit Gelsenkirchen vreest dat de van Barcelona gehuurde middenvelder twee maanden uit de roulatie is. Het grappige was dat ik vanavond werd gebeld door de dokter van Schalke. Die dacht dat hij een andere check aan de lijn had. En ik heb hem maar doorverwezen naar de chiropractor waarnaar gezocht werd. Um, Avalai was overigens pas net hersteld van de spierblessure waarvoor hij sinds, uh, waardoor hij sinds... Uh, wat zeg ik, sinds november, niet meer in actie kwam. Veel blessures dus, ook bij Rafa van der Vaart. Die heeft bij zijn comeback voor HSV opnieuw een blessure opgelopen. In een oefenwedstrijd in Abu Dhabi raakte van der Vaart... na 35 minuten geblesseerd aan zijn rechter dijbeen. Zijn Duitse club verwacht dat hij volgende week... bij de herstart van de Bundesliga wel weer kan spelen. En van der Vaart stond afgelopen zes weken aan de kant met een spierblessure. Jaap Stam die gaat weg bij Pekswolle althans aan het eind van het seizoen. Hij gaat aan de slag als trainer bij Ajax. Hij gaat met de verdedigers van het eerste elftal, jong Ajax... en de hoogste je aan de slag. Hij heeft een drie jaar contract getekend, stam. En uh, ja, maar eens kijken wie daar een opvolger wordt. Er wordt gefluisterd dat het misschien wel eens Won Jans zou kunnen worden. Maar die wil nog even een beetje wachten. En dan, Frankie van Kouter is al na 2,5 maand ontslagen als trainer van Sporting Lissabon. Aanleiding zijn de aanhoudend tegenvallende prestaties. Bestuur van de Portugese club, waar onder andere Ricky van Wolfswinkel, Khalid Borroes en Stijn Schaars onder contract staan, besloot technisch directeur Gevualdo Ferreira aan te wijzen als vervanger van de Belg. Nou, dat wordt vervolgd, niet in het oog op morgen. Dat is heel ander nieuws en er is ook een hele andere presentator. Wat zeg ik? Presentatrice. Eva Jinek trekt in het oog op morgen, morgenavond natuurlijk weer. En OS Langs de Lijn om 10 uur op Radio 1. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Wat gebeurt er? Namen worden genoemd. Vertel eens, wie is het? En staan ze verder ook bij u in de rij? Wat is er ook weer met die prijs van het Drie-Gangen-menu gebeurd? Hoe wordt daarop gereageerd? Handen door het ijs, de muts op het hoofd. Is dit een vraag? Bent u er dan te laat gekomen? Stel dat dat het deal is, wat zou u dan zeggen? Mevrouw, wat denkt u ervan? Hmm. Nou, ja. knullig. En wat gaat er nu gebeuren? Noemt u een paar highlights. En hoe wordt erop gereageerd? Hoe zit dat dan? Oké, okay. duidelijk. Radio 1. Het is ons helder. Toch? Het nieuws van alle kanten. Visite, visite. Een huis vol visite. Om jou had spontaan.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 Dit is Radio 1.